...de Loterij gewonnen. De zoon van het gezin won deze maand 1 miljoen euro. Zijn vader had al in zijn ruim een half miljoen gewonnen... ...en zijn zus ruim 1 miljoen. De drievoudige winst is voor het eerst in de geschiedenis van de Noorse Loterij. Het weer. In het oosten bewolkt af en toe regen, in het westen een paar buien wat zon... ...vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 80 kilometer. Het is een normale ochtendspits. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 ki 3 kilometer. Die staan op de A7, Hoorn richting Zaandam. Bij de Alfred Weidewormer 4 kilometer. A8, Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 3. A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor het knooppunt in Brechtseplein 4 kilometer. Verderop bij Moordrecht nog eens 3. A27, Almere Utrecht bij Beeldhoven 3 kilometer. Op de A27, Utrecht richting Breda. Langzaam rijden tussen de Everdingen en Gort. Tussen Noordloos en het knooppunt Gorkum is de linkerreis vanochtend dicht. Heeft te maken met politieonderzoek. Verkeer richting Gorkum kan het beste omrijden vanaf knooppunt Eveningen via de A2 en de A15. Verder nog files op de A28. Zwolle Utrecht bij Amers voor 3 kilometer. En op de N207 Lisse richting Bergambacht voor de aansluiting met de A4 4 kilometer.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 is ZFM ZFM Something Flavor Aventura Hello Shhh Son <coughs> Trajo la solución, yo No, oh, no, no, es amor, no, es amor. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,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 I could leave. I'm dangerous It don't matter if you're black or white Gotta come to he gone he still lives on through the music all you gotta do is listen Michael Jackson. Michael Jackson.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 De grootste hit van Europa. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. In de Euro Breakdown of CFL de Countdown of the Continent.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 zijn middelen die de werking van anti-kankermedicijnen verminderen... of die de bijwerkingen verergeren... zoals slaapmiddelen, maagzuurremmers, antidepressiva en bloedverdunners. De resultaten worden komend weekend gepresenteerd op een Europees congres over kanker. De onderzoekers pleiten voor een landelijk elektronisch patiëntendossier... waardoor oncologen kunnen zien of hun patiënten nog andere medicijnen krijgen. In Syrië zijn twee grote explosies geweest... De waren in het centrum van de hoofdstad Damaskus, vlakbij het hoofdkantoor van de legerleiding. Daar is brand uitgebroken. Volgens ooggetuigen hangen er grote zwarte rookwolken boven het gebied. Een journalist van de BBC heeft ook beschietingen gehoord. De Syrische minister van Informatie zegt dat er niemand gewond geraakt is. Hij heeft het over een aanslag. Volgens de minister werden veiligheidsdiensten aangevallen door terroristen. Een term die vaak voor oppositieleden van president Assad gebruikt wordt. Het Griekse openbare leven is vandaag getroffen door een algemene staking. De twee grootste vakbonden hebben werknemers in bijna alle sectoren opgeroepen het werk neer te leggen. uit protest tegen de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Banken en postkantoren blijven dicht en het openbaar vervoer ligt grotendeels stil. Op vliegvelden worden vertragingen verwacht, omdat ook luchtverkeersleiders vanochtend meedoen met de staking. Het is de derde algemene staking van dit jaar. Op bijna alle kleine bouwlocaties in binnensteden wordt onveilig gewerkt. Inspectie SZW controleerde de afgelopen maanden op ruim 650 plaatsen.